Op de Filipijnen hebben gewapende mannen een truck met politieagenten en dorpsbewoners in een hinderlaag laten lopen. Daar kwamen een politieagent en acht andere inzittenden, voornamelijk burgerwachten, om het leven. Volgens de politie waren de agenten en burgerwachten op de terugweg van een dorpsfeest dat ze hadden beveiligd. De truck kwam bij het dorpje La Castellana onder vuur te liggen. Behalve doden vielen er ook enkele gewonden. Het Filipijnse leger en de politie denken dat er communistische strijders... of illegale houthakkers achter de aanslag zitten. Burgemeester Bloomberg van New York heeft een donatie van 350 miljoen dollar gedaan... aan Johns Hopkins Universiteit, waar hij in 1964 afstudeerde. De universiteit maakte bekend dat de miljardair de afgelopen decennia... in totaal 1,1 miljard dollar heeft geschonken aan Johns Hopkins...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 BNN. VNN, start! Amen. Drie minuten over vijf. Deze zondagochtend 27 januari 2013. Ik heb wel een leuke avond gehad gisteren. Ik ben bezig uh, uit eten naar zo'n hip hamburgerrestaurant. Ken je dat? dat uh, vroeger ging je dan een hamburgertje halen. En nu ga je dan uh, helemaal naar zo'n speciaal hamburgerrestaurant. En dan haal je ook geen hamburger meer. Maar dan haal je een Italian burger. En dan is het eigenlijk zo'n pizza op een broodje. En... Uh, ik had de, wat had ik nou? Ik had de huisburger XXL. Had je een dubbele burger met een bruin broodje met pitjes. Het is lekker, het is lekker. En daarna na de film, samen met mijn vader en mijn broer, en ik heb de film Django Unchained gezien. Een film van uh, Quentin Tarantino. En uh, ik was echt, uh, ik was dol enthousiast, Frank. Dol enthousiast over Django Unchained. Ja, ik ben uh, niet zo'n uh, filmliefhebber. Ja, je houdt helemaal niet van films. Nee. Maar ik, Tarantino is natuurlijk wel een klassieker. En hij, was hij ook weer, want daar staat hij garant voor. Voor heel veel geweld. Ja. En ook zo'n flink in beeld brengen. Gewoon echt bloedende ja. hoofden. Ja, ja, ja. Was dat, het, zat er wel, het was wel grappig, want ik ging dus met mijn vader. Ja. En met mijn broer. Nou, mijn broer vindt dat wel leuk ook. En mijn vader, die kijkt ook nooit films. zeg soort iets oudere versie van jou. <laughs> <laughs> en, uh, maar, maar die, ja, die, die vond het ook vet, hoor. Die vond ook een goede Ik film hoorde veel goede berichten over. Ja, het is zeker een aanrader. Als je een leuke film gelooft, oh, het is ook vermaak is het ook. Hè. Je moet ook niet Entertainment. Nemen. Entertainment, maar ook wel. Het is gaat wel, het over de slaaf van ja, Het is al een heftig toch? thema, ja. ook wel. Hoor. En uh, ik hoorde Spike, Spike Lee. Die, die regisseur die wilde er ook niet naartoe. Want die vond het allemaal verschrikkelijk dat het film uh, werd gemaakt. Dus hele... Is het controversieel dan? Ja, ja, maar het is heel racistisch allemaal. Uh, omdat het speelt zich af in, uh, in 18, wat is het, 1850. Echt een paar jaar voor de, voor de, voor de burgeroorlog in Amerika. Dat dus is een hele racistische tijd natuurlijk daar. Ja. En uh, was wat de mensen daar niet voor zijn echt slaven. En, uh, en nou, daar gaat die film over. Daar gaat het ook over. Ja, wel interessant. Ik denk dat ik hem wel moet gaan zien als je ja, het allemaal zo. zo zeker, zeker ja, zeker. Je bent toch een keertje in je eentje naar de bioscoop geweest een paar, jaar, een paar maanden laatste keer? Nou, weer, een ja. uh, Life of pie was ik. Oh ja. <laughs> Zit je in je eentje lekker wel? Ik ja, je kan denk. toch niet praten met elkaar tijdens zo'n film. Ja, dat wel... En het is wel lekker, joh. Gewoon even, even de zinnen verzetten. <laughs> en gewoon een filmpje kijken. Ja, ja goed. Dat vind ik heerlijk. Ufo's. Ga je ja, ik wilde net vragen waar je het over ging hebben. Ufo's. Wat zijn ufo's? Ja, die vliegende schotels. Ja, vliegende schotels. Of, of je, je erin je... gelooft. Ja, of je erin gelooft. Buitenhaans leven. Dat, wat al hier is, hè? En, en, en wat al een beetje contact misschien probeert te maken. En uh, gewoon echt ufo's. Nu, ik geloof er helemaal niks van. Kan dat nou? Ja, geloof jij er wel in dan? Nou, je nou, bent een nuchtere tukker, uh, lu. Dat kan Kijk, ik... ik maar ik, waar dan? Zie jij signalen of zo? Dat er opeens uh, iets in, door de lucht zweeft? Of dat je zo schim ziet en nou, dan nee, denkt van, dat nee. is een geest? Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen dat er helemaal nooit uh, iets is. In, in het hele... In, in, in, in gewoon... In, dat wij de enige... Uh, ja. Aarde zijn waar, waar leven mogelijk maar is. Want er zoveel planeten zijn. Alleen onze sterrenstelsel is al uh, gigantisch natuurlijk. Ik bedoel, waarom zouden niet... Niet, niet nog een, een, een planeet zijn waar ook toevallig eens een keer twee dat, bacterietjes bij elkaar zijn gekomen. Ja. En alleen of die daar al contact hebben gemaakt, of dat überhaupt willen, of, of daarover nadenken, of dat kunnen, dan dat is natuurlijk de vraag. Waarom zouden zij zoveel beter zijn dan wij? Ik vind het een beetje eng altijd. Als je, echt, als je er echt over na gaat denken, dus niet dat je zegt van, hé, hey, joh, bestaat niet. Of, joh, bestaat wel. Maar dat je er echt, echt over na gaat denken, ja. dat het nog veel groter is en dat er dus dingen kunnen zijn die we niet weten, dan wordt het ja, dat is wel eng. Ja, dat vind ik ook wel. Het kan natuurlijk dat er... Maar uh... nee, jij hebt toch nog nooit een teken gehad of zo? Nee, ik nog nooit, nemen. nee. Ik er zijn mensen, er zijn mensen ik Er zijn echt mensen die, die, die, die geloven heilig in, in, in dat er continu tekenen zijn... en lichtflitsen en, uh, en weet ik veel wat allemaal. En die, die vinden het raar dat je het zegt van ja dat het, dat het niet zo is. Ik vind het kul. Jij vindt het kul? kul? Schrijf ik op het lijstje, Frank vindt het kul. En dan is de vraag eigenlijk gewoon, nou, wat vind jij thuis? Telefoonnummer is simpel, net als anders. 0800-1121, 0800-1121. Wat vind je, geloof je in buitenaards leven? Ik geloof niet in buitenaards leven, omdat um, ja, alles wat buiten de aarde uh, rondzweeft... is voor mij een mysterie. En, well, ik geloof eigenlijk alleen in wat ik uh, zelf kan zien en kan voelen... En wat ik zelf kan waarnemen. En, uh, tot nu toe uh, heeft zich nog niet iets vreemds uh, voortgedaan... Buiten de aarde om voor mij? Nee, ik geloof totaal niet in buitenaards leven. Um, ja, omdat ik daar gewoon veel te nuchter voor ben. Ik geloof in buitenaards leven, ja. Ik denk dat er wel, ik bedoel, als je kijkt hoe groot één melkwegstelsel is. en er zijn er weet ik hoeveel. Nou, dan is er echt nog wel ergens een of ander bolletje waar ook nog we wezens lopen. Maar dat zijn dan niet van die dingen met acht armen, denk ik. Ik denk gewoon een hele andere levensvorm dan dat wij gewend zijn. Ja, ik geloof wel in het buitenaardse leven. Ik denk dat we wel... Ik uh, die documentaire Star Wars gezien. Dat is, uh, ja, die, die shit is echt gebeurd, weet je wel. Dus, uh... Ja, zeker. Ik uh, hoor op uh, tv heel vaak uh, zoemende geluidjes tussendoor. En dat uh, is voor mij het teken dat het bestaat. Ja. Um, even denken, geloof ik erin? Nee, nee, dat geloof ik niet in. Nee. Want heb jij ooit die eentje gezien? Nee, ik niet. Vraag aan jou is Geloof jij er wel in, in buitenaards leven. Ik hoor het graag van je. En dit is de titelsong van... Django Unchained from Luis Bacalov. Django! Django, have you all Maar die plaat, Louis Bacalov komt uit Argentinië, is al een hele oude knaap en uh, heeft een plaat gemaakt die Django heet. En het is voor uh, de film Django Unchanged. We hebben het over, um, over ufo's. unidentified flying objects. Of je erin gelooft, buiten aardse leven, dat is de vraag. De telefoonnummer is makkelijk 0800-121-0800-121. Karim, goedemorgen. Karim? Ja, je moet even je radio uitzetten, joh. Oh, ik ben Erik. <laughs> oh, Erik, hey, goeiedag, Erik. Goedendag. Hey. Um, nou, we, uh, hebben, we, hebben, we hebben het over buitenaans leven. Zeg het maar, geloof jij erin? Nou, ik geloof erin of niet. Kijk, je moet er een soort kansberekening van maken, denk ik. Oké. Okay. Uh, en... Kijk, we weten, niet, we weten niet hoe groot het gebeurd is. Ja. Dus is de kans, uh, ja de kans is groter dat het zeg tien, uh, honderd 10, keer zo groot is als wat we nu weten. Dus is de kans ook tien uh, keer dat er wel wat is. Ja, is eigenlijk ik zeggen uh, 75% wel. Eigenlijk heel simpel, het is, uh, de, we weten eigenlijk zo weinig dat de kans dat er wel iets is, dat het eigenlijk zo groot is, dat, dat zou eigenlijk wel moeten. Kan bijna niet ja. anders. Ja. ja. Heb je ooit wel eens een keer tekenen gezien dat er iets meer is? Nou ja, maar... dat, dat maakt niet uit, wel of niet? Kijk, je, je, je moet uitgaan van een kansberekening. Ja, ja. Maar zei ik ook. Of je iets gezien hebt, ja. Iedereen denkt wel eens wat te zien. Maar ja, uh, ik, niemand Kijk, zolang er niks voor me staat, heb ik niks gezien. <laughs> nee, nee, jij gelooft niet in, in, in, in, in lichtflitsen en in. Uh... In, ja in weet, nee, weet jij wat al ligt? weet wel. jij wat al is ik ken van alles zijn dat, uh, ja. tegenwoordig heb je zoveel satellieten en troep in de, in de ruimte dat ik ken ja. van alles zijn ja dat, kan, dat hoeft natuurlijk niet per se een, een, een, een, een ding te zijn een een, een, een buitenaard leven te zijn nee nee dat is wel waar ja zou je, het, zou, je het, zou je het willen zien ik ben wel nieuwsgierig kijk nou ik ben eigenlijk nieuwsgierig hè, van hoe het, uh, het uit ja het, het uiteindelijk stopt. Hoe... Kijk, er staat nergens een gemetseld muurtje aan het einde, maar er moet ergens iets stoppen, natuurlijk. Ja, ja, ja meer hoe, hoe, de, hoe de wereld stopt eigenlijk? Uh, ja, hoe die... de, de, de ruimte om ons heen stopt. Maar denk je dat het ooit stopt dan? Ja, dat weet ik dus Ja, dat is het onvoorstelbare, zeg maar. Ja, dat stel ik even een vraag, natuurlijk. Ja, ja dat is ook zo. Ja, ik bedoel, je rijdt niet ergens heen en er staat een op buurtje. Nee, nee, nee, dat is waar ja. Nee, op een gegeven moment houdt het een keertje op natuurlijk. Maar, maar ja, dat kan, dat maar, kan natuurlijk nog wel miljoenen jaren duren ook. Hè. Ja, maar hoe? Ja. Ja. Wij hebben één zon, maar ja, volgens mij is dat onmogelijk. Wat denk jij dan? Hoe, hoe dat het ooit stopt? Ik, ik zou het echt... Ja, kijk, waar wij in zitten kan ik me voorstellen dat het iets ronds Want alles is rond om ons heen. Dus eh, waar we op staan is rond, en eh, alles is rond. Ja. Wij zitten in een rond geheel, maar wat daar dan weer buiten is, ja, ja dat, het, weet je, dat, dat is moeilijk. Ja. Oh, veert, veert, veert. Op zich is het ook wel goed dat je niet weet. Hè? Dan, uh, is ook wel die, nou, als je uh, alles zomaar al zou weet, zo dan denk... dan zou het ook oh, angstig worden, denk ik. Nou, ik kijk, zelfs toen Columbus, in die tijd zitten we nu eigenlijk een beetje. Ja, dat je. Dat je niet alleen, alleen op een ander, ander niveau we hebben wel wat ontdekt, ja. maar eigenlijk hebben we nog maar zo weinig ontdekt dat uh... Ja, kijk, ik heb het idee dat wij nu op Europa zitten. wel in de, de, de aardbol en wat we weten is Europa. Ja. Maar, maar al het totaal is nog veel, veel, veel, veel, veel groter. Ja, ja. ja dat, denk, dat, denk ik ook, dat denk ik ook. Ik ben met je eens Erik, ik ga even Ik ga even kijken wat Karim vindt. Dankjewel voor je verhaal. Oké, okay, prima. Doei. Oh, oh, oh. Kijken of hij hier wel zit. Karim, goedemorgen Oh, nou, daar was hij. Nou, goedemorgen hey Karim. Hi, goeiedag. Ik ben even met wat lijntjes aan het stoeien. God, wat zei je? Nou, laat maar zitten joh, maakt ook niet uit. Maakt ah, oké. Okay. Ik had in ieder geval twee, uh, ik wil eerst beginnen over Django. Ja, Django. Ja, vond, ik heb die film ook gezien, ik vond het wel een vette film. Ja, vet Vooral, was hij. vet was wel hè? Ja, zeker. Twee stukjes. Ja. Vooral dat die, uh, weet je, dat de Kloekoeksklamp beginnen en dat... Uh, dat er niet echt door die gaten komt kijken? Ja. ja. Oh, dat. Nou, ik echt... nou echt, Karim. Ja, dat ik... Karim, ik heb nu pas door dat het een klein was. Ja, ja, ja, Begrijpen dat dan? <laughs> dat snap ik. Oh, voor de, lu de luisteraar die het niet heeft gezien, die denkt nu, wij hebben ze het over. Maar dat is echt... Ja, ja Dat ja, is een ja. hilarische scène. Ik heb hem nu pas door, uh, Ja, dat, dat, dan, dan beginnen ze. En dan, en dan beginnen ze. En dan zegt die grap van, ja, doei, jullie waarderen niks, ik ga er van door ik kap hem mee. <laughs> ja, geilig, ga... Dat was echt een mooi stukje. Oh, en dit... je had ook dat je dat het ook in 185 of zo, weet ik toch wanneer, ja. en dan dikke armbierrept er doorheen. Ja, ja, die is ook leuk, hè. Ja, dat, dat is typisch Tarantino, is dat, hè. De, de, de, de, de, de, ja, ja, dat was... Ja, heel cool. Ja. Heel, heel leuk film. Maar goed. Ja, want ik heb, ook, ik heb toevallig ook flight gezien, die film waar iedereen het over heeft. Dat was een kutfilm, is dat. Ja, sorry voor mijn taalgebruik. Ja. Maar die moet je niet kijken als je hem niet gezien hebt. Nee. hebt drie uur en er gebeurt helemaal niks. <laughs> ja, Oké, okay. staat op een lijstje dat ik hem niet ga kijken. Ik ga erop letten. Oké, okay, niet kijken. Heel veel okay. Hartstikke goed. Hé, hey, hey, uh, geloof, geloof jij in, in buitenaars leven? Ja, weet je, ik geloof, ik geloof er wel in dat het steeds iets meer is, omdat... Het is gewoon anders allemaal... De, de, de wereld is te perfect. We hebben een maan die ons leven houdt, de zon is, is perfect. Het is allemaal... Het kan niet toevallig zijn dat wij alleen... Ja, dat de maan zo gemaakt is toevallig, mm -hmm. dat wij daar toch kunnen leven en dat er zon is en dat er water is en waardoor we allemaal net genoeg kunnen leven. Stel dat de zon een paar kilometer verder was, dan waren we allemaal dood, ja. dichterbij. Ja, ja dat ja. is waar ja. ja, dat is wel waar, want het, het klopt nu, eh, nu klopt alles hè. het is echt, het had geen ja. millimeter, uh, millimeter anders moeten zijn allemaal nee. Ja, dat, en, en dan heb ik zoiets van... Dat kan niet toevallig zijn. Ja, toevallig was er een klap mm. en toen was er de zon en toen leefden we. Ja, ah, ja. dat is wel heel makkelijk. <laughs> maar wat geloof je dan wel? Ja, ja kijk, weet je wat het is? Ja, ik geloof gewoon dat het echt, uh, ja, iedereen, zeg maar, ik geloof echt dat het geschapen is. Ja. En daarom geloof ik ook dat er meer is. Dat er ook, uh, ja, ook als je doodgaat, dat er zeker iets dit leven is het leven na de dood, ja. maar ook nog iets wat wij niet kennen of niet weten. Ja, dus eigenlijk zeg je van het is, het is, het is zo toevallig de, de, eigenlijk, dat eigenlijk dat, dat kan bijna niet tussen. Er moet wel een soort hogere hand zijn geweest die die dingen heeft geschapen en die heeft daaromheen nog wel andere dingen geschapen waar, waar, waar wij nu gewoon nooit niet, niks vanaf weten en misschien ja. ook wel nooit iets vanaf komen te weten. Ja, misschien niet en misschien kom je er wel wat van te weten. Kijk, ik denk, kijk. Als het ons niks aandoet, ja, dan mag het uh, komen. Ja, en als die test wat niet goed is, ja, laat het dan maar nooit komen. Ja, ja. ja dat is ja. waar. Zo is het eigenlijk. Kijk, kijk, denk je daar wel eens over na als je gewoon met je dagelijkse dingen bezig bent? Of, of, uh, of denk je van, nou, het zal me allemaal wel de tijd leren en ik zie wel hoe het afloopt uiteindelijk? Hé, hey, je denkt wel weer, soms over na, maar dan ga je zo ver dat je er toch niet uitkomt. Ja, ja, dat is het zo. Je, je kan wel wetenschappers hebben of wat dan ook, maar ja... Laat hun maar eens uitleggen hoe het komt... als je daar, dat alles zo perfect is. Ja, daar heeft niemand een antwoord op. Nee, nee, nee, dat is, wel, dat, is wel waar, dat is wel waar. Maar ja, het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat het wel allemaal gewoon... Ja, dat, dat, dat wij nou eenmaal mazzel hebben gehad met de aarde... en uh, gewoon dat alles de, op de goede plek is terechtgekomen... maar dat er in, ja, in de hele ruimte gewoon niet nog een andere plek is... waar zoveel toeval is, uh, dat, dat, waar ook leven is uh, gekomen. Ja, maar zeg, zeg toch dat er op... Uh, net als plaatsen op de Mars... Of... Dat er wel water op is geweest, ja. of ja. aanwezig is, of ja. Ja, misschien is dat ooit ook wel geweest waar leven is geweest. Ja, miljoen, miljoenen miljarden jaren geleden, dat zou ja. kunnen. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, ja. Ik, vind, ik vind het wel mooi, ik hou wel van die een beetje, een beetje daarover nadenken, filosoferen en zo. Ik vind het ook wel tof dat we nu steeds verder daarin komen. Dat we een beetje echt, nou ja, wat, ja. wat, wat, wat, wat Erik zei, dat we een beetje in de Columbus tijd zitten. Columbus tijd, dat, dat we echt dingen aan het ontdekken zijn. Ik, ik vind dat wel tof want toen dacht ik zo dat de aarde plat was. Ja, nou, uiteindelijk ja. was het niet zo. Nee. Ja. ja, misschien, en, uh, misschien ja. zitten wij nu wel in een of andere uh, grote, grote kauwgombal... van, uh, van een gigantische reus ergens of zo. Weet jij veel? Ja, ja weet je wel. wat. Nou, ja, je hebt. Uh, ja, ik weet niet of je wel eens South Park kijkt, maar dat was ook een keertje dat er een andere planeet ons als tv-serie had. Ja, grappig was dat, ja. <laughs> ja. Dat gaat weer te ver, maar. Nou, dat denk ik ook niet zo snel, nee. Maar wie weet, ja. Hé, hey, Karim, dank je wel voor je verhalen. En uh, ik, ik okay. zal. Uh, hoe heet die film die ik niet moet kijken? Van Denzel Washington, oh, ja, dat is normaal ja. wel een goede film, ja, maar ja. Ja, het is duurde gewoon veel lang en er gebeurt helemaal niks en uiteindelijk uh, ja ik kies hij ervoor om vijf jaar zelfstraf te krijgen. <laughs> nou <laughs> nu, nu hoeven we wel een waarde weer te zien, dankjewel Karim. Kijk <laughs> ja, dat was het einde, ik heb het einde gezet. <laughs> ja, ik spreek okay. later he. Oh, oh. oh, uh, geloof jij er wel in, buiten A's leven? That's the question. 0801121 is de telefoonnummer. het is lekker druk, dus als je er niet meteen doorheen komt dan uh, gewoon nog een keer proberen hoor. Hoi erbij, 0800 -1 -1 -1. Dit zijn de Stereophonics San Francisco Bay, past B39. Early p.m. can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. I dress the shore of, but it's not just right. En have a nice day. Goedemorgen. De bekken gaat, jongens. Kom op. Hup, eruit. Hup. -1 -1 -1 is het telefoonnummer. Geloof jij in buitenaards leven? Of in uh, UFO's? Wordt er natuurlijk veel over gesproken en gezegd. Maar ja, sommige mensen steken daar wel heel veel tijd in. Confirmeren is lucht- en ruimtevaartingenieur aan de TU Delft. En heeft daar zelfs een boek over geschreven. Koen Confirmeren, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het boek heet Ik geloof niet in ufo's, ze bestaan gewoon. Ja. Dat is een goede titel die je toch even moet uitleggen. Nou, heel veel mensen die uh, vragen heel vaak uh, van, ik, uh, geloof jij in ufo's? En dan is mijn antwoord eigenlijk nee, daar geloof ik niet in. En dan zijn ze weer helemaal gerustgesteld om eraan toe te voegen dan, van ze bestaan gewoon. Uh, dus het is geen kwestie van geloven is mijn stelling, het is een kwestie van weten dat er in deze wereld duizenden getrainde waarnemers rondlopen met bijzondere verhalen... waar we niet goed naar luisteren. Dat is eigenlijk de dus strekking van mijn boek. Oké, okay. um, dus dat geloof je niet, maar dat weet je. Maar hoe weet je dat dan? Nou, dat is natuurlijk niet wetenschappelijk bewezen, want dat is het grote probleem ook meteen. De mensen zeggen, ja, er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar tegelijkertijd zegt men, we gaan er ook geen onderzoek naar doen... dus geen wetenschappelijk onderzoek naar doen, omdat het onzin is dat UFO's bestaan. En dat is een hele moeilijke situatie waar we niet uit lijken te komen en daarom heb ik het over getuigenverslagen. en de afgelopen 70 jaar zijn er al vele tienduizenden uh, vakgenoten uit mijn vakgebied dus eigenlijk, luchtvaart en ruimtevaartechniek, ja. die met hele bijzondere verhalen naar buiten zijn gekomen en die heel hard roepen van jongens luister nou naar ons, want er gebeurt hier iets en dat mogen we niet over praten, maar het is er wel. Ja, jij hebt, jij hebt ook gesproken hè, met astronauten en piloten en ook meer mensen die ufo's hebben gezien. Ja. Wat, wat, wat zien zij dan, wat vertellen zij? Nou, dat, is, dat kan heel erg variëren van mensen die uh, lichtjes in de lucht zien, op grote afstand, tot mensen die ook zeer gedetailleerd ontmoetingen beschrijven. Hè, bijvoorbeeld piloten die achtervolgd zijn door uh, ufo's. Zelfs astronauten die op de maan zijn geweest en hebben gezegd van wij zagen daar ufo's, maar ook onderweg vlogen ze met ons mee. En ook in de Space Shuttle zijn daar verhalen van. Tot zeg maar luchtverkeersleider die naar hun schermen kijken, de radarschermen, en zeggen van, wij zien daar objecten uh, zich verplaatsen met, uh, ik noem maar iets, 25.000 kilometer per uur. Mm -hmm. En in één keer maken die objecten een Haakse bocht, nou, dat kan niemand begrijpen in onze huidige techniek. Dus daarvan zeggen ze, jongens, echt een onbegrepen fenomeen, maar we zien het wel, Het ja. gebeurt gewoon. Ik vind het altijd zo raar, waarom wordt daar dan nooit eens dus een keer een echt goed filmpje van gemaakt? Want dan zie ik het zelf ook en dan kan ik het zelf ook uh, ja. weten. Nou, die filmpjes zijn er absoluut wel, maar het is heel erg moeilijk, zeker in deze tijd van YouTube. He, ...om te zien van, is dit nou echt of heeft iemand hier met een leuk computerprogramma iets zitten maken waar ik dan intrap. Nee. En dat maakt het dus heel erg ingewikkeld om op dit moment veel materiaal en foto's te beoordelen. Maar vergis je niet, al die techniek is op dit moment wel heel breed uitgerold. Maar 30, 40, 50 jaar geleden was dat gewoon niet zo. Als je toen een film had en een foto had, had je tegelijkertijd experts die heel goed konden beoordelen... He, ...bijvoorbeeld forensische experts of militaire experts... Het was een vakgebied om te beoordelen of filmpjes en foto's echt waren. En dat werd heel vaak gezegd van ja, dit is toch echt. Ja. Heb, je, heb je zelf ook al eens een ufo gezien? Ja, ik heb uh, eigenlijk de afgelopen jaren verschillende keren ufo's gezien. Uh, en ook heel, toen ik heel jong was. Maar toen ik heel jong was dacht ik van nou ja, goed, dat, dat zal wel. Uh, maar sinds studenten zeg maar, filmpjes insturen en mij vragen, meneer de docent, wat vindt u hiervan en wat zien we hier... En dat waren dan bijvoorbeeld filmpjes van, van, van bollen in de buurt van de Space Shuttle. En dat NASA zelf over de microfoon naar beneden zei van... ...wij zien onbekende objecten hier rond de Space Shuttle. En ja, dan heb je wel wat uit te leggen. Ja. Dus ik gebruik eigenlijk mijn eigen ervaringen meestal niet om iets duidelijk te maken. Maar ik, ik heb een aantal keren bollen voorbij zien komen die stilgingen of bewogen... Uh, maar geen geluid maakt. En dan moet ik toch als getrainde waarnemer zeggen... jongens, ik, ik weet niet wat het is. Het is geen luchtballon, zeker niet, want het is gewoon bestuurd. Ze kunnen alle kanten uit. Stilhangen zonder geluid. Dat, uh, ja, uh, hey, luister maar eens naar een helikopter. Dat maakt een ontzettende Herrie. Dus dat zijn dan dingen die kun je niet begrijpen. En dan duik je in de materie. En dan kom je uh, tegen dat heel veel andere mensen... op deze planeet dit ook gezien hebben. Maar wel staten van dienst hebben. Van hier tot Tokio. Hè. Dus astronauten of, of uh, oud-generaals. In België is een oud-generaal die... ...onderzoek heeft gedaan na vier jaar lang observaties in België in ja. de jaren 80, 90. Ja, als je daarmee gaat praten, die mensen weten veel meer dan ik nog. En die hebben ook altijd het verhaal aan het einde van... ...jongens, ik snap niet dat universiteit universiteiten jullie daar geen onderzoek naar doen. Ja, um, uh, maar misschien uh, uh, zou je ook kunnen zeggen... ja, ...het is eigenlijk wel oké okay dat ze dat niet doen, want ja, er de, de, de, de, de zijn niet echt... Hele tastbare bewijzen. Of of, of of zijn die er wel? Want tuurlijk zijn er wel. De, de, de verhalen zijn er en, en mensen die het gezien hebben, maar ja. echt zeg, wat ik al eerder zei: zo'n filmpje of een, mm -hmm. een, een, een, nou weet ik veel, een, een daadwerkelijk neergestorte ufo, ja. noem maar wat ja. hoor. Dat da, da, da, da is er dan niet, of zo. Nou, in mijn boek beschrijf ik dat ook hè. Want dan ga je kijken van wie moet hier nou eigenlijk iets van weten en wie heeft die spullen dan als er iets is neergestort, bijvoorbeeld. En wat ook in het verleden schijnt gebeurd te zijn. Dan zijn dat onze overheden, dan kijken we heel graag naar Amerika bijvoorbeeld. Uh, en dan blijkt, en dat zeggen de getuigen ook, die bijvoorbeeld in het leger hebben gezeten. Van ja, wij mogen er niks over zeggen. We zijn onder druk gezet om ons mond te houden. Maar achter de schermen liggen wel degelijk stukken van een ufo. Er zijn zelfs buitenaardse gevonden, dood en levend waarmee geëxperimenteerd is. Dus die komen met zeer bizarre verhalen. Die als, als er een paar zouden zijn, kun je zeggen, nou dat is leuk materiaal voor Hollywood. Maar het zijn er zoveel die dat claimen dat eigenlijk de roep is naar overheden van laat je ufo-dossiers zien. Vertel ons wat er aan de hand is, want we kunnen daar heel veel van leren... Hm. wat betreft transport en energie. Dus dan kom je meteen op een stukje cover-up. Dus een, een, een soort zwameswering om ons dat niet te vertellen. En dat is niet erg leuk, maar omdat zoveel getuigen daarover praten... zeg ik van ja jongens, euh, met alles wat we inmiddels weten... het is wel een sterk dossier. Ja. Dus... Um, een de, de, paar pa korte vragen nog. Ja. Gaan we ze ooit nog eens een keertje spreken? Nou, ik, uh, ik hoop van wel, dus dat ja, is één ding. Tuurlijk. Maar ik denk het ook, want uh, ik, ik hou het dus goed in de gaten op dit moment wat er in de wereld gebeurt. En er begint wel meer openheid te komen. En er zijn heel veel uh, regeringen die de afgelopen jaren hun UFO-dossiers online hebben gezet. Dus je kunt op dit moment heel veel vinden. En natuurlijk weten we dat ze dan niet alles op zetten, maar daar moeten we dan als burger maar gewoon naar vragen. En uh, ja, het aantal waarnemingen wordt steeds en steeds meer. Juist ook omdat mensen natuurlijk... Uh, via internet heel snel materiaal kunnen delen... zoals filmpjes, verhalen en foto's. Dus ik denk dat het er in ons lifetime nog van komt. Hmm, spannend. En zijn ze gevaarlijk, denk je? Of uh, gevaarlijk, ik zeg dan ook zeur, maar Zit, uh, uh, lopen we gevaar? Nou, dat is een hele goede vraag. En als we natuurlijk naar Hollywood kijken... en al die enge films die er ja. gemaakt worden... dan moeten we er ook wel een beetje bang voor zijn. Maar de getuigen uh, die hiervan spreken... Uh goed onderbouwd over. Zo, ik, ik vertel er in mijn boek veel meer over, maar je kunt ook heel veel vinden. Die zeggen van nee, in principe niet. Ze zijn hier om ons te helpen. En dat klinkt heel raar als ik dat zo zeg, want dat is nou ja, wie, wie komt je nou helpen? En waarom dan? Maar onze planeet is in gevaar eh, qua vervuiling en alle ellende die we hebben uitgehaald afgelopen paar jaar. Eh, dat zij zeggen wat jullie doen, dat is niet goed. En daar moet je iets aan doen, anders gaat het hier fout. En dat is ook iets wat ik zelf als ingenieur kan constateren, namelijk dat we gewoon heel veel dingen doen qua transport, vervuiling, chemische industrie, nucleaire wapens... Dat we een soort zijn die continu bezig is met oorlog voeren. En ja, dat is niet verstandig. Ja. Dus dat is een van de redenen waarom we zeggen van nee, ze zijn niet gevaarlijk. En ze zijn hier met een heel duidelijk doel om ons te helpen. Tot slot zijn ze bij, uh, bij de TU Delft al een beetje bijgekomen van, uh, van, van, van uw mening. Want er was nogal een gedoe, hè? Op een gegeven moment uh, dacht, ja. dacht de TU Delft van nou, dat, dat moeten we maar even mee stoppen met, uh, met, ja. met, met het verkondigen. Nee, ik, ik... Heel erg leuk dat je dat vraagt ook weer, want uh, ik heb dus pas een geleden aangekondigd dat mijn boek zou verschijnen. Mm -hmm. En ze hebben gezegd, nou ja Koen, het is heel belangrijk om te vertellen dat het niet het onderzoek is van de TU Delft. Uh, dat claim ik ook nooit, hè. ik doe persoonlijk onderzoek. En ze zeggen van, veel succes met je boek en we zijn een universiteit. En op een universiteit moeten heel veel mensen met verschillende meningen rondlopen, want anders is het geen universiteit. Dus wat dat betreft valt het heel erg mee, moet ik zeggen. Ik uh, heb zin om het boek te lezen. Ik geloof niet in UFO's. Ze bestaan gewoon zo gaat het heten. Ongeveer ergens in maart in de winkel. Koen Vermeeren, dankjewel. Graag gedaan. En wat vind jij, 0800-1121? Is je telefoonnummer? Daniella. Goedemorgen. Hoi. hoi. Hey, goedemorgen. goeiedag. Geloof jij in, uh, in UFO's? In het leven? Ja. Echt zo, zo heilig dat, uh, zoals Koen dat ook deed? Hallo? Hallo? Oh, ja, en geloof, geloof jij erin in, in UFO's? Ja. Oh ja, waarom dan? Uh, nou, omdat ik ze zelf ook wel eens heb gezien. En uh, ja, het universum is gewoon zo groot. En de kans dat wij dan de enige levende wezens zijn, ja. het is gewoon zo klein. Ja, ja. Dat, dat is misschien wel waar, inderdaad. Want is, ik bedoel, wij zijn zo'n klein, uh, klein speldelknopje in, in, in, die, in die grote hooiberg. Alleen, uh, jij zegt, ik heb ze zelf ook gezien. Wat, wat heb je gezien dan en wanneer? Uh, nou, dat is een tijdje geleden. was ik best wel jong. Toen zag ik toch een rare lichtbollen en zo. En die bewegde toch wel raar. Mm -hmm. En uh, ja, ja, het was gewoon geen vliegtuig. Je kon er eigenlijk gewoon uh, geen betekenis aan geven. Ja, maar kan er niet een, een, een, een weerballon zijn geweest of zo? Of, of, uh, of, of, uh, nee, want uh, ja, het ging steeds heen en weer. En dan verdween het weer. En dan kwam het weer. Dat was gewoon een beetje onnatuurlijk. Ah, ja. En wanneer dacht je van, uh, wat was het moment dat je dacht van, oh dit, dit, is, een, uh, dit, is, uh, dit is iets buiten aard? Um, ja, eigenlijk omdat het zo natuurlijk behoog eigenlijk. Nou ja, oh ja, toen had je het dat eigenlijk... We, ja, hier hebben we gewoon geen, uh, ja, een vliegtuig of zo kan het gewoon niet zijn geweest. Ja. Maar wat, wat zouden zij dan hier doen, want... Uh, er zijn heel veel mensen die dit zien hè, en heel veel mensen die zoiets die, uh, die hebben waargenomen. Maar wat, wat denk jij, gewoon als je erover nadenkt, hè, wat, wat zouden ze dan komen doen? Is het dan gewoon even een kijkje komen nemen of, uh, of willen ze ons echt daadwerkelijk helpen? Wat, wat Koen ook zei. Nou, ik denk al dat ze intelligenter zijn dan ons. Dat zo ons ook een beetje observeren. en Ze we ook een beetje een kijkje willen nemen, maar ja... Gewoon omdat zij, zij kunnen... Ja, nou, kijk, als zij hier kunnen komen, dan zijn ze sowieso intelligent natuurlijk. Want, want uh, bedoel, wij kunnen daar niet komen. Dus ja, dat, uh, ja, ja, ja, ja. dat, be dat bewijs is al vrij snel, uh, snel gemaakt natuurlijk, inderdaad. Maar ben ja. je, je, je... Want je hoort ook al eens van mensen die die, die zeggen die claimen ontvoerd te zijn door, uh, door buitenaards leven. Geloof je daar ook in? Of, of denk je van, nou, ze laten ons wel met rust? Danielle? Hallo? Nou ja, oh, dan ging ze er vandoor ineens vloep. Nou, misschien uh, kwam de baas eraan of zo. Weet Any weetjes. <laughs> je kunt nog even bellen als je wil. Nummer 1121, Straks de Training Topics. En we gaan praten over een game die op dit moment nu wordt ontwikkeld. Honest where I start from I try and impart my wisdom. A combination.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 On the other side Ik geloof er op zich wel in, want ik denk dat het universum zo groot is... ik kan me niet voorstellen dat wij de enige planeet zijn, uh, zijn met leven. Groene mannetjes niet. Ik geloof gewoon dat ik een dubbelganger heb ergens, uh, ergens in het, in het heelal. Nee. Nou, niet. Waarom niet? Daar is volgens mij helemaal geen bewijs voor. Ligt eraan wat je buiten wezen leven vindt? Nee, ik geloof niet in ergens shit, maar ik denk wel dat... dat zo'n kleine kans dat we echt de enige vorm van leven in het hele al zijn, is echt heel klein. Maar ik denk dat het net niks zo ontwikkeld is als wij. Dat wij het gewoon wat dat betreft heel goed doen. Maar ik denk wel, er moet wel iets van een soort hele kleine bacteriële beestjes... ergens op een planeet zijn. Ja, dat, dat komt nog, maar dat gaan we niet meer meemaken, denk ik. Nee, ik geloof er niet in. Ik heb echt zoiets eerst zien dan geloven. Uh, ja, ik wil er ook graag in geloven. Uh, het universum is zo groot dat de kans dat er nog meer leven is zoals wij het kennen... Maar misschien is het ook wel heel anders, dat leven. Uh, die is gewoon vrij groot en uh, ik wil dat graag geloven. Nou, sterker nog, ik ben er vannacht nog uh, één tegengekomen. Toen had ik, uh, ik had een paar flessen wijn op en meestal komen ze dan. En dan komen ze me ontvoeren s'nachts. Dus ja, ik weet zeker dat ze bestaan. Start. Luk <laughs> ink? Ja, ja, ja. En daarmee houden we hem op, hè over het buitenaardsleven. leven. gaan even kijken wat het trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, WK Sprint. Ook vandaag nog in Salt Lake City gehouden. Michel Mulder gaat daar de eerste dag aan de leiding bij de mannen. En bij de vrouwen is dat Yu Jing. Thijsje Oenema is de beste Nederlander. Bij de vrouwen staat op plek 5. Hashtag sterrendansen is ook trending topic. Weer programma van SBS6. Na lang beraad van de jury werden Christophe Haddad... en Paul Turner naar huis gestuurd... in de kwartfinale van Dansen op het ijs dat Hashtag supertrash is ook Training topic, modeshow. Gisteren werd die gehouden tijdens, tijdens de Amsterdam Fashion Week. En het schijnt nogal een spectaculaire show te zijn geweest, onder andere met paarden. In 2010 vandaag is de iPad geïntroduceerd voor het eerst. Een paar maanden, een paar weken later konden we hem kopen in de winkel. En vandaag in 1926 werd de eerste demonstratie gegeven van de televisie. Dat is ook grappig hè? dat het eigenlijk op dezelfde dag werd gehouden. Zouden ze daar een rekening mee hebben gehouden, denk ik dan. Vraag ik me af. En in 1967 vliegt de Apollo 1 tijdens een oefening in brand. De drie inzittende astronauten komen helaas om het leven. Het is niet bekend of dat te maken heeft gehad met UFO's. Kijken wie de jarig is vandaag. Nou, onze geweldige BNN-collega Domien Verschuren... wordt vandaag 25 jaar. Gefeliciteerd, jongen. En voetballer Ricky van Wolfswinkel mag vanaf vandaag zeggen... dat hij 24 lentes jong is... Namens iedereen bij start, van harte gefeliciteerd. Even kijken wat er op de buienscan gebeurt. Is het nog ergens aan het regenen? Jazeker! Het is rotweer vandaag, echt rotweer. Zes tot acht graden ongeveer. En op dit moment regent het in de grote delen van Nederland, vooral in het westen. In het noorden komen de buien ook aan. En in het zuiden gaat het ook nog regenen. Echt zo'n plakkaat aan motregen gaat overheen. Gedverderderd, VAN zegt. Op dit moment worden er op allerlei plekken in Nederland hard gewerkt aan de nieuwe games. Jawel, zo vroeg op de ochtend. Tijdens de Global Game Jam is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een gloedje nieuwe game bouwt. Daarom zijn in Breda, Amsterdam, Enschede, Leeuwarden en Utrecht 500 game developers bij elkaar gekomen. En wij gaan spreken met Thomas van Velen. Paarstraat en verderop City, met zijn teamleden. Thomas, goedemorgen. Hallo. Hey, goeiedag. Ja, de wedstrijd is afgelopen vrijdag begonnen en sindsdien zijn jullie non-stop bezig met het maken van een game. Kun jij een beetje wakker blijven? Eh, uh, ja, nou met moeite, ik, uh, ik blijf van de energiedrank af, dat uh, probeer ik te vermijden. Oh ja, waarom? Dan? Uh, dat helpt dan toch juist goed? Nou, het schijnt niet zo heel erg goed voor je te zijn en dat het effect ook maar uh, eventjes duurt. Oh ja. Ja. ja. <laughs> en en die, die, die game jam waar jullie mee bezig zijn, leg eens uit, wat doen jullie daar? Uh, nou, we hebben afgelopen vrijdag hebben we, um, in een collegezaal hebben we een, uh, een onderwerp gekregen. En dat is een uh, internationaal onderwerp. Mm -hmm. dus iedereen krijgt hetzelfde onderwerp. En uh, dan gaan we een game bouwen met mensen die we kennen of niet kennen. Ja. En uh, dat in een weekendje tijd. Oké. Okay. Dus jij zit in een team met, uh, met hoeveel man? Uh, met vijf mensen. Vijf mensen. En jullie hebben een opdracht gekregen van... nou, maak een game hierover en hierover. En dat, dat moet je dan een 48 uur voor elkaar krijgen. Ja, oké okay. En wat, wat, wat was jullie opdracht? Zat er nog een, een soort, uh, soort eisen aan van nou, dit moet erin zitten en dit moet erin zitten? Uh, nou, er waren eigenlijk geen eisen behalve dan uh, het onderwerp. en Het onderwerp uh, was niks visueels, het was gewoon het geluid van een, een kloppend hart. Oké. Okay. Dus... Ja, dus heel uh, abstract en uh, we konden, ja, je kan daar heel veel mee verzinnen. Dus uh, we zijn direct aan de slag gegaan met uh, conceptjes bouwen. En, uh, uh, ja, we zijn nu, uh, nu bezig met het uh, afronden. Ja. oh ja, je bent al... Uh, want, want, wanneer is de deadline? Uh, de deadline is uh, vanmiddag om vier uur. Oké, okay, nou, dan, dan, dan, dan, dan lig je lekker. Als je nu aan het afronden bent, dan lig je goed op schema. Uh, hoe, hoe werkt jullie game? Wat hebben jullie gemaakt? Wij hebben um, een, een, een, het is een soort verdedigingsspel. En het is de bedoeling dat je een basis in het midden van uh, het scherm moet beschermen. En die baas in het midden van het scherm, dat is een, een hart, een groen hart. Yeah. Het is de bedoeling dat jij dat hart laat kloppen en um, kloppend houdt. En uh, het werkt als volgt. Je hebt aan de van, de van het hart, heb je een aantal torens. En die torens, die beschermen, die, die zorgen ervoor dat het hart uh, blijft draaien. Yeah. En jij als speler moet uh, hectisch heen en weer rennen om uh, nou, het hart te laten kloppen. Oké. Okay. En dat doe je aan de hand van, uh, van emoties. En met die emoties, dat is echt het element van ons spel. Yeah. Uh, we hebben drie emoties bijvoorbeeld: boosheid, verdriet en blijdschap. Yeah. En die werken als een soort um, uh, rock, paper, scissor verhaal. Dus de een is sterker tegen de ander. En op die manier. Moeten spelen, heel tactisch omgaan met, uh, met alle vijanden uh, die naar hem toe komen. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat het hart blijft kloppen, met, uh, door middel van uh, de emoties die je toevoegt telkens. Ja, oké, okay. inderdaad. En, uh, uh, en, en is dat dan een game voor je computer of ook voor je voor je smartphone? Uh, momenteel bouwen we hem gewoon voor de pc, voor mm. je computer. Yeah. Maar uh, we bouwen hem in een engine, dus wellicht kunnen we hem op een ander platform ook, uh, ook zetten. Ja, Hoe gaat hij heten? Um, en tot nu toe heet hij Feelings. Feelings. Oh, dus, dat, vind uh, ja. dat vind ik wel mooi. Dat ja. vind ik wel mooi. Ja. Oh, ja. Feelings, ja. Dat en, vond ik ook wel. En, ja, en, en, en, en, en maak je een kans om te winnen? Want er doen nogal wat, uh, wat teams mee. Maar maak je een kans? Ja, 150 mensen in, uh, in Hilversum. Ja. Um, nou, ik, uh, ons, als ik heel eerlijk ben, ons concept is wel heel erg, uh, heel erg cool. Het is, het, is, het is vrij gewaagd ook om in zo'n korte tijd... Uh, zoiets ambitieus neer te zetten met, ja. uh, met gekke mechanics. Ja, Je hebt natuurlijk best maar, een uh, beetje gespiekt, toch? Neem ik aan zo bij de buren van, nou, wat hebben zij gemaakt? Wat hebben zij gemaakt? Je, je kunt je kans toch wel een beetje inschatten, denk ik zo. Ja, we, we, uh, iedereen kijkt natuurlijk wel even bij elkaar hoe het gaat, maar iedereen komt wel met, uh, met leuke ideeën aanzetten. We hebben trouwens wel, uh, uh, gisteren moesten we even presenteren bij elkaar, ja. wat we allemaal gemaakt hebben, en kon je elkaar spel al spelen in een heel vroeg stadium. Dat was ook erg leuk om te doen. Oké, okay. en mensen waren wel enthousiast over feelings? Uh, ja. Okay. ja, voorzichtig. Ja. Ja. <laughs> Ik ben benieuwd of hij uh, uiteindelijk uh, te downloaden is. Hij zou in de, in de App Store van Microsoft terecht kunnen komen. Hè? Dus dan, dan kan je hem echt uh, daadwerkelijk downloaden als je wint. Ja, met een beetje geluk. <laughs> ja. Ik zal voor je duimen, okay. Thomas. Dank je wel. En uh, succes nog eventjes die laatste uren. Oké, okay, hartstikke bedankt. Dank je wel. Uh, Oké, okay, hoi, hoi. for sounds Jacqueline, Jacqueline Govaat is dat. Die hoorde haar hier in Start op Radio 1 in de vroege ochtend... op 27 januari 2013 met Overrated. Ik heb nog meegekregen in het nieuws afgelopen week. Die man die werd gebeten door zijn cobra-slang. denk ik altijd, oké, okay, jongen... waarom heb jij in godsnaam een cobra in je huis? Maar goed, los daarvan... Dat was een heel verhaal. Hij heeft het op het nippertje overleefd. Hij werd gebeten door die slangen. Toen kon hij zichzelf nog snel een adrenaline shot geven. En uh, toen heeft hij snel het ziekenhuis gebeld en gezegd van... nou jongens, uh, kom hem maar halen, want ik ben er gebeten door een cobra. Nou, dat vonden ze heel normaal daar. En toen heeft zijn buurman geloof ik ook nog een extra shot adrenaline gegeven. En toen is hij een beetje oud gegaan. Op het nippertje hoor, heeft hij het overleefd. Mandy van BNN University is als de dood voor slangen. En dit hele verhaal hielp niet echt. En we dachten, weet je wat, Mandy, jij moet maar eens van die fobie af. Dus stuurden we haar naar Animal Attraction in Amsterdam. Het is een beetje de vraag of zij ook nog daadwerkelijk zonder enige angst oog en oog durft te staan. Met slangen. Ik vind het echt een van mijn domste ideeën ever. Ik bedenk me nu dat het helemaal niet nodig is om over fobie heen te komen. Je mag best bang zijn voor dingen. En ik weet het, ik ben hier nu, dus ik ga het ook wel doen. Ik ga er echt wel eentje op mijn handen. Ja, ik heb echt bedacht dat het niet om mijn nek heen hoeft. Die beesten die daar groot genoeg voor zijn... die zijn echt aan het krioelen en doen. Ik hou net genoeg van mezelf dat ik dat gewoon even niet doe. Sorry daarvoor. Of nou, eigenlijk ook niet sorry daarvoor. Ik ga hem op mijn hand houden. Dat um, vind ik al heel wat. En ze kijk je ook vals aan, jongen. Maar um, ja, nee, ik, uh, ik kan dit wel. Ik kan het eens wel. Ik kan hem echt wel even op mijn hand houden. Een Koningspietel. Maar het valt mee hoe groot hij is. of niet? Ja, of is dit, zijn niet dit zijn nog jonge dieren. Oh ja, maar het hoeft nog niet meteen nee, eruit, hoor. Ik, ik, ik laat ze erin. Nee, oké. Okay. Ik, ik laat je even zien dat ze niets doen. Ja, maar dan ga ik wel een stapje naar achteren. Ja, geen probleem. Oh shit. Oké. Okay. <clears throat> nou, ik heb het gezien. Ja? Ja. Je wil er niet vast houden. Nee. Even wachten. Ja, laten we. Ja. Nou, ik vind dat ik nu al best dichtbij sta. Eigenlijk. Ja. <laughs> ja, maar dit zijn toch eigenlijk ook gewoon geen huisdieren? Nou, dan. Um... Ik strek dan mijn hand uit. En dan, uh, oh, oh. En dan leg jij hem ja. twee seconden erop. Is goed. Ja? Ik ga mijn hand eronder voor het geval dat je. Ja, nee, ik wil inderdaad ook niet dat hij nee. valt. Gaat goed komen. Ja, maar wel, ik raak hem gewoon wel eerst ja. even zo aan. Ja. Gewoon even met mijn vinger er tegenaan. Oké, okay. ja. ja. Het voelt gewoon als een tas. Maar gaat dit bewegen op mijn hand? Nee. Hij blijft gewoon, want hij zit nu echt in een soort cirkeltje gerold. En, maar, kijk, maar zijn kop gaat nu naar voren. Ja. Dat moet ik zo niet hebben. Eén hand is, is goed genoeg. Oké. Okay. Ja. ja. Oh, nee, haal hem alsjeblieft weg. Nee, nee, nee, nee, nee. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Je hebt het wel gedaan, hè? Ja, ja, ik heb het gedaan. Oké, okay, ik ga hem dan uh, nog een keer op mijn hand houden. En dan uh, gaan we even een bewijsje maken dat ik dit ook echt heb gedaan. Ik geef mijn telefoon vast aan jou. Oké, okay, wacht even hoor. Ik weet dat hij niks kan doen, maar dat maakt het gewoon niet, niet minder eng. Nee. Maar hij, gaat, hij bijt echt niet, hè? Oh, Oké. Okay. Oh, oh, oh. Ja? Oké, okay, dan mag hij weer eraf. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <tie> <tie> Oké, okay, ik sta weer buiten. <tie> ik heb het overleefd. Maar met dit soort grapjes. Uh... Hoef je mij niet meer blij te maken. Dit uh, was once in a life, but never again. Wil je het? Zeker weten dat Mandy dat heeft gedaan, die slang op de hand. Check dan nu mijn Twitter, twitter.com. Slash Luke. What up, bitches? This is, the lyrics is, ridiculous to even miss this. Many try to diss this, every time do, with every rhyme do. Can I get a witness? Leave catch with stitches, show the difference between what art and kitsch Try to fight with style, my style just switches. That's why I receive these hugs and kisses from your missus. So delicious, matter of fact, send them my best wishes. Haha, from rags and riches, one of a kind like you and a big dishes. We swim upstream, see this is how we fulfill our wishes, big fish they eat. Bunch of biatches, I got this, unlock lock this, they pop this, my favorite way to drop is can't stop this, plus, calling this pop is crazy like calling a pussy a cock bitch. it isn't, so cop this, cream with the crowd hits, we drop hits without talking about roxies, of so gloxies, still some drive to mock this, when you know in the year they're bound to jock this, claim it as they own like a bunch of false prophets, all in the name of making a little profit, Then get mad at me when it turns into a flop, it's time to throw these damn fools in the mosh pit. Check it, cause we will keep swimming upstream Like Olympic teams, make up for old folks and teens In between taping tracks, making tracks Dating facts, we're aching back, we take it back The winner was allowed to have fun Credibility was a link to the size of your gun Man, have fun, man If you want, you can stick to your dumb plan But not us, we are some uh-uh Cause we trust in making quality-ish Swim amongst the big fish They wanna about bite us cause we delicious Freedom to swim in the river as we wish Cause we quick fish, we piranha fishes we swim upstream see this is how we fulfill our wishes big fish they eat little fish it's Weet je wat dit ook lijkt? Dan lijkt me een beetje de hartslag uit de game feelings. Leuk hè, speat filly en perquisit. Fish to fry op deze zondag. Ik weet weten. Eén van mijn hoogtepunten van deze week. Um, wat was die van jou? Ik ben deze week uh, eindelijk helemaal volledig verhuisd mooi meubeltjes geïnvesteerd. Alles uh, ziet er nu een beetje netjes uit. Ik kan eindelijk mensen ontvangen in mijn nieuwe huis. Dus dat ziet er allemaal uh, rooskleurig uit in de toekomst. Nou, ja, ik woonde eerst uh, met een paar vrienden van mij uh, wonen we ergens anders. 50 meter verderop, maar uh, ik kon dit appartement krijgen. Dit is voor, voor, allemaal, voor mezelf. Nog steeds midden in het dorp, dus uh, er is eigenlijk niks veranderd. Ja, dit is een stuk chiller. Mijn tofste punt van de week was mijn verjaardag. Ik heb mijn verjaardag eerst gevierd voor familie en een paar vrienden. En op hetzelfde dat ik mijn verjaardag vierde voor mijn vrienden, was het gruwelijk, want precies dezelfde vrienden waren er weer. En precies dezelfde hoeveelheid bier is weer opgegaan. Vorige week uh, naar Bed Visser geweest, en dat was wel heel erg leuk eigenlijk verschrikkelijk gelachen in uh, ja, onwijs druk mannetje is het. En, uh, ja, een leuke show van gemaakt en dat is me eigenlijk wel bijgebleven deze afgelopen week. In ieder geval één keer in de twee maanden ga ik naar theater. En ik vind het wel leuk uh, theater. Dat is net even uh, ja, iets extra zeg maar. Nou mijn uh, hoogtepunt van de week was dat ik uh, mee heb gedaan aan de DJ contest in Amsterdam. De Twisted DJ contest. Het uh, was in de Q-bar, het was de tweede voorronde. En ik ben uiteindelijk door, tweede geworden van de jury en publieksprijs gewonnen. Wat natuurlijk wel belangrijk is als DJ: publiek naar je hand zetten. Nou, mijn hoogtepunt was dat ik afgelopen weekend gelukkig niet met de Vira hoefde. Ik mocht het kaartje teruggeven, ik kreeg het geld ook uh, terug. Ik zat al te bibberen vanwege alle vertragingen en dat dat ding weer gereset moest worden met Windows 95 en weet ik het allemaal. Maar uh, hoefde niet kreeg het geld terug, kon gewoon lekker met de auto gaan. Ging prima. Hoppatee, in de pocket. Straks in deel 2 van Start hoor je Ferdinand met zijn voetbalverhalen. En Twan is, ja, die heeft een sportbeoefend biathlon. Krijg je dat? Dan ga je langlopen in de sneeuw, dat lag er toch. En eh, schieten. Hij ja, had zich er zo op verheugd. Ook al vindt hij langlopen een beetje voor hele oude mensen. En we waren bij de l Style Awards. Hoe dat afliep hoor je straks naar het nieuws. Hier op Radio 1. Blijf luisteren. Yes! <laughs>